4 uur, Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. In een bedrijvenpand in het Overijsselse Losser is een grote brand uitgebroken. Daarbij is mogelijk asbest vrijgekomen. In de hallen zijn verschillende bedrijven gehuisvest, waaronder een kervenbedrijf en een pallethandel. De brandweer denkt dat het blussen nog de hele nacht zal duren. Over de oorzaak van de brand in Losser is nog niets bekend. De kans is groot dat de Eurolanden een deel van hun leningen aan Griekenland niet terugkrijgen. Oud-president Wellink van de Nederlandse Bank zegt dat in een interview met het Financiële Dagblad. Wat de banken voor Griekenland hebben gedaan is volgens Wellink niet genoeg. Een groot deel van de Griekse staatsschuld is gefinancierd door de overheden en die kunnen niet buitenschot blijven, stelt Wellink. De Nederlandse overheid heeft bijna 5 miljard euro aan Griekenland geleend. Minister De Jager van Financiën heeft altijd gezegd... dat Nederland dat geld terugkrijgt, maar volgens Wellink is dat niet realistisch. Een grote natuurbrand in Chili is onder controle. Van Nationaal Park Torres del Paín... is tot nu toe 12.500 hectare in vlammen opgegaan. Volgens president Piñera kan de brandweer het vuur bedwingen... en zijn de weersomstandigheden gunstig. Het park staat op de werelderfgoedlijst van natuurgebieden van UNESCO...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 Ik wil, ik, wil, ik. ik wil een zonsopgang in Afrika De capoeira dansen in Bahia Tequila drinken in New Mexico En Caipirinha ja, in Rio Of met een zeilboot naar het baanzeiland Met een vliegtuig landen op het strand Van Brel zijn mooie ilmar Kiezen.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 Zij willen willen, hij wil de wereld zien. Geef mij eens een warm applaus aan die muzikanten, dames en heren. Saint Laurent misschien op dat Charlevoix met mij in Quebec. De bloemen is stevig zet. Met Nougaro wil ik naar Toulouse in een jasper pluisteren naar blues of dwepen met Michel Jonas. Alsof de schelde hier de scène was. Ik wil de zon zien om. De tango dansen in Buenos Aires. De blues van Memphis starten in New Orleans. Oh, oh ik zou zo graag de wereld zien. Ik wil de vader horen van Rodriguez. En de boezzoeker van Talares Of Piazzolas en Bandoneon. Het horen klinken als de avond komt er zit een regenjas met mij op een terras. Toch doet zo'n regenjas dromen dat het zomer was. Het was een mooie. Ik wil, ik wil, ik. Ik wil, ik wil, ik. Ik wil, ik wil, ik wil ik. wij willen. Johan Verminnen, live, hij wil de wereld zien. De goede voornemens klinken vannacht door in de muziek. Kairos, nacht van het goede leven. Met Axel van der Ende. Want dat nieuwe jaar, dat is natuurlijk maar een afspraak. Je kunt je ook voornemen om op 12 januari of op 31 mei van start te gaan... met iets waar je je tanden in wilt zetten... of wat je juist zorgvuldig en heel zachtjes aan wilt opbouwen. Als de wereld voor die tijd niet vergaan is tenminste... dat is natuurlijk wel een voorwaarde... want er komen nogal wat cruciale data aan in dit 2012. Lastig voor als je niet van ver vooruit plannen, plannen houdt... als je dat niet kunt of niet wilt kunnen... omdat de tijd voor jou voor de grijp moet liggen... invulbaar met knisperverse content op het moment dat jij dat wilt. Trek je niks aan van doemdenkers, van troostelozen... van zwaarmoedigers, pessimisten, neerslachtigaards. Ook niet als je dat zelf bent. In Deze Nacht van het Goede Leven straks nogmaals live muziek. Aan de kop hadden we Nina Vine en straks komt King Jack op volle schuim en schoffelsterkte. In dit uur een vooruitblik op de films van 2012 en op de muziek. Deze man was vorig jaar voor het eerst sinds zijn glorietijd in 1983 terug in Nederland... voor een volledig concert met band Nick Kershaw. Hij is dit jaar op 9 juni te zien op Retropop in Emmen. Luister naar een speciale versie van The Riddle van zijn akoestische album No Frills. Nick Kershaw. Thank you. Got two strong arms, blessings of Babylon time to carry on and try for sins and for. got plans To keep from burning, yield stokery seasons of gasoline and gold, wise men.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 I don't know. Hij zet het in amper twee minuten neer. Roger Whitaker en New World in the Morning. We draaien ja, veel muziek die helpt bij het doorstart van het oude jaar naar het nieuwe. Want 2012 is nu echt onverbiddelijk begonnen. Dat weten ook deze heren uit Schotland. Pilot. Can you like a De overgebleven dozen, potten, pijlen, slangen en slingers... Die zijn nu wel definitief afgestoken, dan wel opgeruimd. Maar de rij aan bedrijfsborrels en beroepsborrels die moet nog beginnen. Happy New Year. Kortaan, er zijn echt te weinig nieuwjaarsliedjes. Maar dit is een hele mooie die een paar jaar geleden is verschenen. Velofsky en Okobar. Boom, happy new year. We kijken vast even vooruit naar de films. We komen pas een beetje in de stemming. Want Robert Kamer gaat het er zo meteen over hebben. De mooiste films van 2012. Hier is VOF de kunst. Elke week op de vorsterrij. Eemt 16 was ik en steeds verliefd Met mezelf flink in de... Filmgodinnen van VOF de Kunst. Derde uur in deze nacht van het uh, goede leven. Vorige week besprak Robert Kamer de beste films van het afgelopen jaar. Deze nacht is hij opnieuw te gast en kijkt hij door het koffiedik heen... naar de nieuwe releases van dit jaar. Een greep uit het bioscoopaanbod van 2012 in uh, drie of nog meer days. Misschien met remakes, grote verrassingen, gekende formules... en nieuwe delen van successeries. Een vooruitblik op de films van uh, 2002. Die ga je geven, Robert. Goedenacht. Goedenacht. Maar laten we eerst nog even naar uh, het moment kijken... Want het is nog steeds kerstvakantie, dus we hebben meer tijd. We ja. kunnen nog naar de bios. Ja, precies. Uh, nou ja, goed, het draait het een en ander. Ik heb uh, vorige week een paar films genoemd... die mij uh, bijzondere aanspraken, die in mijn top 5 Laat ze nog even horen. Nou, de, de, Degene die nu nog draaien uit mijn top 5... dat zijn uh, Tintin en Fifty-Fifty. Uh, uh, Tintin, uh, nou ja, goed, daar hoef ik eigenlijk niks over te zeggen. Skuifje is Kuifje, Kuifje Day, ja. Steven Spielberg. Fifty-Fifty uh, is een komedie over uh, een jongen die te horen krijgt... dat hij uh, kanker heeft... En hoe hij uh, zijn uh, genezingsproces ingaat met behulp van een vriend... die denkt dat het hebben van kanker de ultieme, ultieme pick-up line is. Mm -hmm. Hartverwarmende komedie. Uh, uh, en je lacht om grappen waarvan je niet dacht dat je erom ging lachen. Ja. Um, dan nog twee films die uh, heb ik ook genoemd. En die, ja, die artist, ik heb hem weer niet gezien. <laughs> uh, artist, zwart-wit film, ja. over 1927. De overgang van stomme film naar sprekende film... Gedaan in een zwart-wit film waarin niet gesproken wordt. Uh, met Jean Dujardin in de hoofdrol. Uh, veel lof over zijn rol. Veel lof over de film die gewoon echt puur de liefde voor film uh, uh, laat zien. En uh, ja, wat ik ervan heb gezien was hoogst indrukwekkend. En dat is dan nog op kleinscherm en, uh, en dingen. Maar ik heb echt tien minuten van die film gezien en ik vond het prachtig. Ik mm. vond het echt ronduit prachtig. Zou ik zeker gaan kijken. Andere is het ja, Koude oorlog, spionageverhaal, Tinker, Taylor, Soldier, Spy... John Le Carré verfilmd. Uh, rustige film verwacht, geen, uh, geen Born Identities of wat dan ook. Het is echt gewoon de hersens kraken... en uh, vooral veel genieten van de details van die periode... en de tijd die we godzijdank niet meer hebben... met uh, de dreiging van uh, Rusland en kernwapens en dat soort nou Er draait natuurlijk nog, uh, nog veel meer... Uh, onder andere het uh, drama We Need to Talk About Kevin. verhaal over een moeder die moet leren omgaan met een uh, ja, vervelende zoon. Zou ik maar zeggen. En dan vervelende zoon in het, uh, uh, ja, in het kwadraat. Want het is er zo eentje die uh, met een pistool rondgaat op een school. Uh, en zij is de schuldige ouder. En het, het verhaal gaat over het opvoeden van dat kind. Waar is het misgegaan? Uh, hoe, hoe zit zij daarin? En uh, ja, uh, het geen lichte kost. Uh, ik weet niet of het kerstfilm is, maar hij draait nu. Mm -hmm. uh, dan New Year's Eve. Nou goed, <laughs> we hebben hem net achter de rug, maar ja. Uh, ja, het is eigenlijk een, een gekend recept inmiddels. Uh, vorig jaar hadden we Valentine's Day. Zet een sterrenkast bij elkaar. Doe wat uh, liefdesverhaaltjes door elkaar heen. Uh, met uh, dingen die mislukken, dingen die wel lukken. En voor de rest wordt het allemaal uh, uiteindelijk uh, happy end en feest en uh, partij. Het is eigenlijk natuurlijk begonnen met Love Actually. Een aantal jaren geleden in Engeland. Met al die verhaallijnen, met Hugh Grant als uh, de premier... die verliefd wordt op een uh, secretaresse en een schrijver die in een scheiding ligt. Nou, het komt allemaal weer goed en uiteindelijk is daar weer Alles is Liefde. Uh, de Nederlandse versie van Love Actually. Ook weer een feestdag, Sinterklaas. Mm -hmm. Nou ja, goed, nu heb je New Year's Eve. Ja, en, en blijft dat spannend een hele film lang? Ja, goed, het hangt af van, uh, van het schrijven en het hangt af van, van de dialogen. En ik denk dat als je gewoon in een beetje gezellige date-movie zoekt, dan, uh, dan ja. kan, je niet, kan je niet veel slechter gaan dan. Of veel beter gaan dan dit, denk ik. Ja, misschien ook wel slechter, maar <laughs> dat weet ik we allemaal <laughs> niet. Uh, voor de rest draait er de speelfilm uh, Hysteria. Uh, dat gaat over... Ja, het, is, het, is, het is geen platte film, maar als ik zeg waar het over gaat... dan ik zou het maar zo kunnen dat je... Het is een periodefilm. Het is gebaseerd, naar het schijnt op de ware gebeurtenissen... de uitvinding van de vibrator. Mm -hmm. het, uh, de, de titel van de film die gaat over uh, ja, diverse vrouwen... die uh, in de vroegere keurslijven uh, uh, nog wel eens een keer last hadden... van een hysterische bui. Werden ze naar de dokter gestuurd. En deze dokter kwam erachter dat je met de nodige vibraties... Uh, uh, toch een en ander kon oplossen met uh, de overspannen dames. En uh, ja, het is, uh, het is een periodeverhaal. Het is een licht knipoog. Ik heb de trailer er alleen van gezien. Uh, ja, het is, het is je voor op veel gegil. <laughs> uh, en wat ook nog draait. Uh, het is niet mijn smaak. Maar uh, ik had hem vor, uh, vorige week ook al een keer genoemd. Zijdelings. New Kids Nitro. Of Nitro, hoe je het, uh, het wil uitdraait. De, de, de kerels uit Maaskantje ja. rekenen nog meer af dan in uh, Turbo. En uh, de volgende keer zullen ze waarschijnlijk ultra gaan. Uh, ja, het is, uh, uh, het is. Nee, het is, het is niet mijn, mijn humor. Uh, maar iedereen wil het zien. Iedereen wil het ik. zien. Ja, ja. Nou, goed, ik niet. <laughs> <laughs> echt, echt niet. Ik, heb ik, ik dacht ja. nog van: zal ik, zal ik gewoon puur voor. Nee, ik heb er gewoon geen zin in. Ja. <laughs> het is, uh, maar inderdaad, het is heel populair. Het is ja. vooral populair bij uh, mijn neefjes die hem eigenlijk nog niet mogen zien. Oh. Maar, uh, die smokkel, heb je naar binnen gesmokkeld? Nou ja, nee, ik niet. Maar ja. uh, er zijn van die uh, alleenstaande vaders tegenwoordig... die dan uh, de kids met een verjaardag toch bezig moeten houden. En dan duwen ze toch de eerste DVD erin. En uh, nou, mijn zus die was not amused dat haar zoon dat had gezien. Oh, ja, ja. Uh, niet dat, zij, dat ze zo van. maar gewoon negen jaar is net iets te jong... voor, voor dat soort onzin, vond zij... Uh, maar goed, de kids vinden het prachtig. En die mogen graag nog een keer kut roepen of wat dan ook. Uh, nou, Veel plezier ermee. Uh, andere Nederlandse film. Eigenlijk dezelfde uh, producent die erachter zit. Uh, Reinhard Oerlemans, die ook aan het regisseren is. Nova Zembla. De eerste Nederlandse 3D-film. Uh, ja. Uh, wat zal ik ervan zeggen? Nou ja, zeg er eens wat van. Ik ben benieuwd. Ja, ik heb, ja, ik heb uh, ik, ik, dus Misschien spreken we ook een beetje jaloezie uit hoor. Dat is het ook. Maar ik heb wel het idee dat meneer Oerlemans iemand is met heel veel geld. Die, uh, die denkt van ach, laat ik nou ook eens een filmpje gaan maken. En dat had hij de vorige keer natuurlijk ook met een. Daar komt een vrouw bij de dokter. Uh, wat ook niet echt een goede film was, terek nog, dat was geen goede film. Uh, maar ja, mensen werden wel uh, geroerd door uh, een moeder met kanker. Ja, maar goed, ja. Laat, laat een meisje huilend afscheid nemen van de moeder. En. Welke regisseur dan ook uh, krijgt hij tranen natuurlijk bij het publiek weg. En dit is ja, meer geld uh, er tegenaan gesmeten. Uh, hij mag zijn baard weer laten groeien. Want dat is ook een soort, soort legende geloof ik. Dat alle regisseurs die laten tijdens hun regiebeurt een baard staan. Dat is de uitleg die hij ooit aan heeft gegeven. Ja, dan komt het over zo over van, ja, god, zie mij eens artistiekerig doen. En, uh, maar wat, wat gebeurt er in Nova Zembla? Wat Nova was... Zembla is het verhaal van, uh, ja, van de overwintering op Nova Zembla. Ja. Hè? De, de, de, de zeereis uh, dat ze naar de oost willen met, uh, met, een, uh, met hun schip... in plaats van om Afrika heen varen naar uh, Indië. Nou, ja, we gaan het via Noord en dat moet allemaal kunnen. en Dan komen ze vast in het ijs en moeten overwinteren op Nova Zembla. Mm -hmm. uh, ijsberen, uh, sneeuwvlaktes en ja... Het, het, het, zo episch als het aangekondigd is, zo voelt het niet. Uh, dat, dat is een beetje het probleem met de film. Het is, uh, er zit een gevecht in met een ijsbeer. Er zit een, uh, uh, ja, ze, moeten, ze moeten op een gegeven moment uh, uh, de vlaktes overtrekken. En je hebt echt een beetje het gevoel van: nou ja, goed, het is, uh, het is een dagje lopen en dan was je er wel weer. En ja, dat, dat, dat voelt gewoon niet goed. Het voelt, het, het voelt niet episch. Het enige wat episch aanvoelt, dat is Duitse Kroes zo'n beetje. Maar dat is uh, een <lacht> echt bewust 3D. Misschien is dat de reden geweest dat de film 3D is geworden. Ik weet het niet. Maar uh, er zijn zelfs recensenten geweest van de Volkskrant... die die film alleen al daarom het kijken waard noemde. Voor mm. De rest hoef je niet te gaan, maar Duitse Cruise... dat is een historisch filmmoment. Nou, goed. Duitse Cruise in 3D op een schommel. Ja. Het is een uh, historische film. Nee, maar goed, het is, het is een beetje van... ja goed als, als er nou meer geld te verdienen was geweest... met het maken van een schilderij... dan had Oem dat waarschijnlijk gedaan. Het voelt een beetje onecht aan. Maar goed, het kan ook de kift zijn. Ik uh, geef het er al naartoe. Geef mij 20 miljoen, maak ik ook een film. Ehm... Uh, ja, nou goed, uh, dat we, en, en wat, wat er ook nog draait, dat is uh, Mission Impossible 4, mm -hmm. Ghost Protocol, ja. maar daar weet jij meer van. Ja, ja, ja, ja. want die uh, heb ik uh, in IMAX-formaat uh, uh, gezien, Doe maar. wat, uh, wat buitengewoon fraai is. Uh, Tom Cruise is voor de vierde keer uh, Ethan Hunt, de agent die ditmaal uit de gevangenis wordt bevrijd door zijn team om weer aan een klus uh, te beginnen. En die ontzetting uit de gevangenis gebeurt op dit nummer. Ik kus her en she kus me. Like de vader, want said. Ain't dat een kick in de head? Dean Martin, Ain't dat een kick in de head? is een beetje de. Begeleiding van uh, de uitbraak van, van Ethan Hunt uit uh, de gevangenis. Het team komt weer bij elkaar van Mission Impossible. Ze moeten daarna het Kremlin in om een dossier te lichten... waarbij een aantal prachtige trucs en technieken wordt uh, gebruikt. Waaronder een groot uitklapscherm met een projector... die een uh, bewaker laat geloven dat hij op zijn normale uitzicht... in de gang voor hem uh, kijkt. Dat apparaat dat houdt de ogen van de bewaker in de gaten... en uh, past het perspectief van de projectie Zo. daarop aan. Fantastisch okay. Ik vraag me dan altijd af van in hoeverre... Zijn die dingen echt en gebruiken ze die dingen echt? Hmm. Want er zitten, ja, misschien zijn, zijn er inderdaad wel technieken die gewoon uh, door, de, door de geheime agenten en... Uh, ja, je, je weet het niet. Je weet het niet, nee. maar in elk geval, ja. Een, in elk geval, uh, geweldig om te zien. Uh, uh, een tweede, ge tweede geweldige scène, met name in het IMAX-formaat, is uh, bij uh, de grootste, het grootste gebouw ter wereld. De, de Burj Khalifa-wolkenkrabber in uh, Dubai. Uh, Ethan Hunt moet buitenom, natuurlijk, uh, langs de ramen... een aantal etages naar boven klimmen om in de serverruimte te komen... zodat ze controle kunnen krijgen over de camera's en de liften van het gebouw. Daar krijgt hij speciale handschoenen voor... die als het ware zich vastzuigen aan de ramen. Er zit een display op de handschoen en die, die geeft aan wanneer die vast zit. En dat gaat van rood naar blauw. En dan is er een eenvoudig ezelsbruggetje om dat te onthouden. Blue is glue en red... Is dead. Juist! Nee. <laughs> nou, komt hij aan de film niet meer te kijken? Nee, okay. goed. <laughs> maar goed, als je naar beneden kijkt vanaf die, vanaf die toren, uh, naar het, uh, dat uitzicht op Dubai, waar ook nog een zandstorm in de verte aankomt, dat is echt uh, dat is zeer indrukwekkend uh, gedaan. Het is dus een uh, fijn vervolg uh, van de serie. Er gebeurt heel veel in. Weinig maskers, gelukkig dit keer. Er is een eerder deel. Ja. Daarin heeft iedereen een masker op waarin hij een ander uh, ja. uh, personifieert. Dus uh, ja, zo kun je op die manier kun je alles doen. Ja. Dat gebeurt uh, nauwelijks. En er zit ook wat meer humor in dit keer. Want er is een nieuw lid van het team. Hij heeft net zijn praktijkexamen uh, gehaald. En is van technicus opgewaardeerd naar uh, field agent. En, uh, maar er wordt ook teruggegrepen naar uh, de vermoorde vrouw van uh, Ethan Hunt. Dat alles dus in uh, Mission Impossible 4 Ghost Protocol. Okay. Het schijnt ook dat hij al zijn stunts zelf doet, hè? Of veel ja, zijn stunts. inderdaad veel, ja. Dat je denkt van, ja, hoe kan het? Maar groot euh, ja. grootverdier van de studio ook, geloof ja, ik. Ja, ja, ja. Het is niet te verzekeren wat die gozer doet. Dus nee. Oké, okay, nou, ik ga hem zeker nog kijken. Nou, dan uh, hebben we nog een, een overzicht van films die eraan zitten te komen. Uh, ja, de eerste komt eigenlijk al aanstaande donderdag uit. Dat is uh, de film J. Edgar. Uh, er zijn opvallende hosts aan, aan, aan ja, films gebaseerd op historische figuren waarvan dit dan de eerste is J Edgar Hoover uh, de, de baas van de FBI uh -huh. uh, de, de, de uiterst uh, geheimzinnige baas uh, gespeeld door Leonardo DiCaprio uh, en het, het verhaal gaat een beetje over um, ja, nou ja, over zijn leven en over uh, hij heeft een soort uh, speciale band met twee uh, medewerkers een man en een vrouw de vrouw was hij zelfs zwaar verliefd op, heeft een huwelijksaanzoek gedaan... maar dat heeft ze nooit geaccepteerd, want ze wil gewoon voor hem werken. En uh, ja, over dit geheimzinnige driemanschap uh, gaat het eigenlijk, het verhaal. Het is verfilmd door Clint Eastwood... Ik heb er nog helemaal niks van gezien. Hmm. Ik ben heel nieuwsgierig, want mm -hmm. ja, Clint Eastwood is mijn grote held. Als ik, als ik toch uh, je, uh, zo oud ben en uh, nou, ik mocht één, één fractie van een film maken... wat hij heeft gemaakt. Die man ja. is fantastisch. Die blijft maar doorgaan tot hij er echt bij, bij neervalt, geloof ik. Uh, ja, goed, ben ik heel nieuwsgierig naar J. Edgar over uh, J. Edgar Hoover. Ja. De volgende, dat is uh, een weekje later. Uh, weer zo'n zo historisch figuur. Uh, ditmaal Thatcher. Uh, die staat centraal in de film The Iron Lady. En uh, ja, de film behelst eigenlijk haar opkomst... als uh, eerste vrouwelijke premier van, uh, van Engeland... Uh, en ook haar neergang. Want ze is op een vrij ja, treurige manier aan de kant gezet op een gegeven moment... ten faveur van John Major. Mm -hmm. uh, hoofdrolspeelster Meryl Streep... Uh, die echt een verschrikkelijk goed accent... ja, ze, is, ze staat bekend om de accenten... maar echt verschrikkelijk goed dat accent neerzet... Uh,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 best you can do. I had better do your job as well as everyone else's. Best be careful not to test one's colleagues' loyalty too far. Our party and our country need a new leader. The rules make it possible to depose a sitting prime minister. So in town now just won't win, darling. Your problem is that you haven't got the courage for this fight. <laughs> Gentlemen, Shall we join the nou, dat was een stuk uit de, de trailer. Want er is uh, beschamend weinig verder uh, te vinden uh, van, uh, van deze film. Uh, uh, ja, ik, ik denk met het Oscarseizoen dat weer in volle gang is, dat uh, ze, ze zou zomaar de derde Oscar kunnen gaan winnen, uh, ze is al recordhouder met 16 nominaties. En ik, ik zat in mijn hoofd van nou dat mensen heeft zeven Oscar's of zo of acht Oscars. Nee, die heeft er maar twee. En het is alweer, wat is het? 28 jaar geleden dat ze de laatste heeft gehad. Want de eerste. Zo lang geleden? Ja, de eerste was voor de bijrol uh, in Kramer versus Kramer. Uh -huh. Waar zij uh, de ver, vervreemde echtgenoten van uh, Dustin Hoffman speelde. En twee jaar later uh, won zij hem uh, voor um, Sophie's Choice. En uh, daarna is er nooit meer iets gebeurd. Tenminste, ja. No heel veel nominaties. Nominaties erover. Ja. Ja. En uh, ze, ik geloof dat. Ze vorige keer, twee jaar geleden, is Catherine Hepburn voorbij gestreven met het aantal nominaties. Zij is nu degene met de meeste nominaties. <laughs> ja, kijk, ik denk dat The Iron Lady, uh, ik weet niet, het, hij is geregisseerd door Philadelphia Lloyd. En die kennen we van Mamma Mia, een heel ander soort film. Weliswaar ook weer met Meryl Streep, maar dat is zang en dans. Dit is gewoon, ja, uh, uh, Engeland, jaren tachtig, uh, hoofdzakelijk. Uh, wat serieuzere film. Uh, wat ik, er, wat ik ervan proef uit, uit de trailer is dat het toch wel een soort voorliefde is voor Thatcher. Die toch niet helemaal uh, het land veel, veel goed heeft gebracht, mm -hmm. uh, achteraf gezien. Uh, maar gewoon de figuur Thatcher is natuurlijk een kleurrijke dame geweest. Uh, en uh, ja goed, ik, of die film bij de Oscars zelf gaat winnen, ik betwijfel het. Uh, hoe goed die ook is, maar vorig jaar hadden we de King's Speech. Ja. Dat is ook wel een Brits verhaal, nou dat was al... Nou, die, die keer al weinig kans. Maar ja, zo'n Brits verhaal, daar hebben die Amerikanen meestal niet zo mee. Nou, dit keer hebben ze dat wel gedaan. Maar dan gaan ze het niet twee jaar achter elkaar doen. Dat gaat niet gebeuren. Maar nee. je hebt dus wel kans dat ze ter compensatie. Ach, Meryl, hebben we weer een leuke record erbij. Ja, He, precies. Dat dus, hebben we weer een dus, goed gedaan. Dus geval. die kans zit ja. er wel weer in. Uh, nou, dat is op 12 januari. Uh, en dan twee weekjes daarna, My Week with Marilyn. En over welke Marilyn zal dat nou weer gaan? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oh. Uh, Manson, denk ik. Ja, precies. Ja. <laughs> die zijn naam ook weer dankt aan haar uh, voornaam. <laughs> nee, Marilyn Monroe, ja. uh, Jaren 50, uh, in Engeland, de opname voor de film The Prince and the Pauper, uh, geregisseerd door Laurence Olivier. En uh, zij is een weekje alleen. Haar echtgenote die uh, haar echtgenoot is, is er niet bij. En zij heeft een soort uh, ja oogje op een, uh, op een jonge jongen van 23, zij is 30 op dat moment, een jongen van 23 die ook een klein rolletje speelt in die film en die met haar een week op dat buitenverblijf mag zijn. Uh, er wordt veel gehint, maar waarschijnlijk is er niet veel meer gebeurd dan een beetje skinny in, uh, s s'nachts uh, in, uh, in het zwembad. Maar uh, ja, het, het, het, het, het is toch een soort inkijkje in, in Marilyn Monroe's leven. Uh -huh. Gespeeld door Michelle Williams, dat is een Actrice ja, die geloof ik in uh, Dawson's Creek heeft gespeeld. En uh, ja, voor de rest hier in Nederland niet zo heel veel bekendheid heeft. Ik moet zeggen dat ik wel wat moeite heb om gewoon door, uh, er doorheen te kijken. Ik, ik zie gewoon dat het niet Marilyn is. Mm -hmm. Maar dat is op de korte stukken die ik ervan heb gezien. Uh, ze schijnt wel de maniertjes en, en, het, uh, en hetzelfde effect te hebben. Want Marilyn Monroe, hè, ook al werd ze een beetje geafficheerd als een soort sekspoes, maar het was eigenlijk meer een soort knuffelbeest. Mm -hmm. uh, weinig mensen zullen, zullen de beelden van rauwe seks op het netvlies hebben bij Marilyn Monroe. Het is meer zoiets van nou, hè, lekker ja. even stevig vastpakken. Ja. Dat gevoel schijnt ze heel goed over te brengen in, oh. die, in die film. Dat je dat er je wil, uh, ja, wil knuffelen en die, diezelfde charme schijnt ze wel te hebben. Dus waarschijnlijk is ze daarop gecast en natuurlijk kan je met belichting en make-up. Een hele hoop doen. Blonde, blonde pruik en dan ben je al een heel eind. Maar goed, dat is de derde film die, uh, die iets van historische figuren inschreeft. Ja. Uh, 26 januari. En uh, diezelfde week uh, Hugo. Uh, dat is uh, uh, niet over Hugo de Grote. Uh, Sterker nog, de Hugo over wie het gaat, dat is dan niet een historisch figuur. Ja. Uh, maar dat is, uh, uh, het gaat eigenlijk een beetje over het verhaal van uh, Georges Méliès. Dat is een, een, een Fransman, zoals je wel hoort. Ja. Ik heb een poging gedaan uh -huh. om een uh, woordje Franse kaas te spreken. Um, uh, en Georges Méliès is, stond wel aan de basis van de film. Uh, hij was eigenlijk een soort goochelaar. En die uh, filmbeeldjes als een soort, soort uh, tovertrucje. Oh, ja. eh, had, gewoon de beeldjes ja. die je dan gewoon... Uh, die, als je dat in zo'n ja, zo trommel en kooi erom laten ja. daarin bewogen. het. Ja. Nou, dat soort dingen. En hij is heel belangrijk geweest vooral voor de special effects in films. Hij heeft... Uh, A Trip to the Moon gemaakt. Ik weet niet of je die beelden kent van zo'n lachende maan. Oh, ja, en er ja. wordt zo'n raket op afgeschoten. Ja, en ja. die belandt dan in zijn oog. Ja, ja. Die film is van Georges Méliès. Dus iemand die... En dat is 1902, geloof ik zelfs. Of 1912. Nou ja, het is nogal een wereld van verschil, vanaf nu in die 100 jaar geleden, ja. uh, ruim. Ja. Uh, deze film speelt zich af in de jaren 30. Uh, en dat gaat over Hugo. Uh, en dat is een jongetje dat zijn vader kwijtraakt. Zijn vader is bezig met een uitvinding van een soort... Ja, robot. Uh, sterft uh, terwijl hij daarmee bezig is. En uh, het jongetje Hugo moet zichzelf een beetje in leven houden. Zijn oom uh, werkt in het uh, station van Parijs... waar hij de klokken aan de gang houdt, gigantische klokken. En uh, ja, Hugo probeert zichzelf een beetje in leven te houden. En die ontmoet die Georges Méliès... die hem dan allerlei dingen laat zien. En allerlei, allerlei, uh, ja. meeneemt eigenlijk op een soort wonderbaarlijke reis... Bijzonder aan de film is dat hij geregisseerd is door Martin Scorsese. Mm. De beste regisseur waar ik nooit van heb gehouden, eigenlijk, dat is het een beetje. Want ik... <laughs> ja, hij maakt geweldig goede films, maar ik vind ze allemaal vaak, vooral de meeste, te hard. Te, te onaangenaam van toon. Zeker zijn jaren 70 en 80 films. Echt... Uh, hij, uh... Maar deze klinkt heel anders. Dit is, dit ja. is zijn eerste familiefilm eigenlijk. Ja. En, en uh, ook lovende kritieken in Amerika. En uh, het bijzondere is van deze film ook is dat het uh, ook 3D is. Dat is op zich niet zo bijzonder. Uh, maar dat, die, dat dit zo'n beetje de eerste film is die daar echt optimaal gebruik van maakt. Ik heb Kuifje gezien in 3D. Ja. Uh, ik heb Harry Potter vorig jaar gezien in 3D. En mij kan de techniek niet bekoren. Nee, ik, vind ik heb het, er ook. Ja, ja, ik, denk ja. Ja, het waarom? Is, ja, ja, vooral dat. Waarom? Ja. En je ziet dat er in films echt ontzettend hun best wordt gedaan om... Oh, nou komt er een hand in één keer op je af. Ja, bijvoorbeeld... Ja, ja, ja. Voor mij hoeft het niet. Maar ik ben bereid om mijn uitstel over mijn oordeel, definitieve oordeel uit te stellen tot ik deze film heb gezien. Want een groot filmcriticus Roger Ebert in Amerika, een man die ik hoogelijk waardeer. En die al eeuwen faam geniet als een van de grootste filmcritici in Amerika. Die, die heeft dezelfde, dezelfde aversie. Die zegt ook van ja, films worden er donkerder door. Je krijgt branderige ogen. Rot op, wat moet je met die 3D? Die zei uh, van deze film ook. Van Dit is echt de eerste film. En hij heeft een beetje, beetje hetzelfde uh, uh, gemeen als The Artist. Gewoon liefde voor film. Ja. Het gaat ook over een van de, van de, van de grondleggers van de moderne filmtechnieken. En uh, ja, uh, dat, is, dat is in de handen van, uh, van Martin Scorsese is dat... Uh, ja Waarschijnlijk wel goed, uh, goed, uh, goed ondergebracht. Ik ben heel, heel benieuwd. Het is een familiefilm. Ja. Uh, en de beelden die ik ervan heb gezien, niet in 3D, waren toch ook echt wel heel mooi. Ik, dus ik ben heel benieuwd. Um, nou, dat was het voor mij uh, in ieder geval wat betreft de historische figuren in de films. Er komen nog wat andere, andere filmpjes aan. Um, onder andere ik maak ik even een sprongetje terug volgende maand, over vier weken. 2 uh, uh, februari, War Horse van Steven Spielberg. Die had ik een half jaar geleden al meegenomen in de herfst Omdat hij ja. voor kerst zou uitkomen. Dat hebben ze blijkbaar niet, niet, nee. niet gered. grootscheepse film over een jongen die, die een paard heeft. Uh, ten tijde van, uh, van de Eerste Wereldoorlog. En op een gegeven moment wordt zijn paard door de uh, overheid ingenomen. Want die moet dienst doen in de loopgraven in Frankrijk. Ja. Tijdens de Eerste Wereldoorlog. En hij gaat hem achterna. Hij wil zijn paard uh, terug. Uh, nou ja... Uh, Typisch Spielberg, typisch ook Oscar-materiaal. Ja, de, de nominaties zijn nog niet bekend, maar uh, ja, het, is, het is er weer zo één voor de Oscars, zullen we maar zeggen. Ik denk niet dat, dat hij hem gaat krijgen, trouwens. Want uh, wat ze waarschijnlijk met zullen doen met Meryl Streep... dat zullen ze dan met Spielberg niet doen. Van ja, God, hij heeft het twee. Het, het is wel weer even goed nu. Techniek zal waarschijnlijk naar, naar de of naar de animatiefilm, zal naar kuifje wellicht kunnen gaan. Ja. Maar War Horse, ja, mijn inschatting. Maar dat is puur, puur statistiek hoor, zou ik maar zeggen. En daar, dat blijft ja. natte vingerwerk. Ik denk het niet. Maar hij is wel, het is wel zo'n Oscar film in ja. grootheid. Wat wel een Oscar. Uh, ja, grote Oscar uh, kandidaat lijkt te gaan worden, dat is de film The Descendants. Zal, zal je nog niet zoveel zeggen. Uh, een nieuw film met George Clooney in de hoofdrol. Mm -hmm. En dat is een beetje een bitterzoete comedie, drama. Uh, hij is gemaakt en geschreven door. Alexander Payne, ook geen grote naam hier op dit continent. Maar die heeft de, ja, het is toch wel een soort sleeperhit geweest, uh, Sideways gemaakt. Heb jij die ooit gezien? Nee. Oh, dat nee. is, oh, die moet je kijken. <laughs> Als jullie nog vrij hebben, Huren. Die is gewoon te huur, al jaren. Geweldig film. Dat gaat over een man met, uh, twee mannen eigenlijk, met een midlife crisis en, en ze houden allebei een beetje van wijn. De ene meer dan de andere. En die gaan een soort wijntocht doen voor Californië. En echt, ja, nou, bitterzoet is. Uh, bittersweet. Uh, ik weet echt bijna geen andere vertaling daarvoor. Gewoon echt zo'n, ja, gewoon hilarische momenten, maar ook gewoon echt warme gevoelens. Datzelfde gaat waarschijnlijk gelden voor The Descendants. Uh, het verhaal gaat over een, een man, gespeeld door George Clooney. Zijn vrouw raakt bij een ongeluk in coma. Hij is altijd druk bezig geweest. Uh, op, uh, hij speelt zich af op Hawaii. En hij moet beslissen over of hij een grote landaankoop gaat doen en daar van die grote appartementencomplexen neer gaat zetten... In weer, eh, tegen, tegen de wil van de, van de bevolking die er natuurplantage, of natuur of plantage of iets groens willen hebben. Mm -hmm. In die periode, voor ongeluk zijn vrouw, eh, moet hij in één keer zorgen voor zijn dochters... die eh, opstandig zijn, want eh, ja, hij kent ze eigenlijk niet. Hij is altijd bezig geweest met werken. En eh, hij komt er ook nog achter dat zijn vrouw vreemd is gegaan. Nou, die verhalen door elkaar heen... Leven uh, met, de, met de humor van die Alexander Payne. Uh, dat, dat moet een geheide knaller worden. Ja. Echt, dat, dat, ik, geloof daar, ik geloof daar heilig in. Uh, kritieken zijn ook goed. Het is, uh, George Clooney schijnt de beste rol van zijn leven gespeeld te hebben in deze film. En uh, hij heeft al een paar hele goede opties. Nou inderdaad, het dus, is, dus dat ik, moet uh, toch wat zijn. Ja, ja ik ben heel benieuwd. zijn er nog twee. Ja. ga ik even afronden. Extremely Loud and Incredibly Close. Dat is uh, gebaseerd op het boek van Jonathan Severn Foer. Ja. Um, geregisseerd door Stephen Daldry die het bekendst is van Billy Elliot over die jongen die, uh, die graag balletlessen wil in het uh, arme Kolen, kolengemeenschap in Engeland um, nou, dit is dus gebaseerd op dat boek en dat verhaal gaat over een, een jongetje gespeeld door Thomas Horn uh, en die raakt zijn vader kwijt bij de aanslagen op, uh, 9, of op 11 september uh, 2001 en uh, hij vindt een sleutel en die sleutel die is voor hem bedoeld. Alleen hij weet niet op welk slot die sleutel past. Dus hij gaat een soort zoektocht van wat, wat betekent deze sleutel. En uh, ja, ook dat lijkt redelijk Oscar. Ja, het hangt ervan af, ik weet niet hoe, uh, hoe die in, of die in Amerika al draait. Dat weet ik niet, want anders zal hij net buiten het Oscar-seizoen kunnen vallen. Als hij uh -huh. pas in 2012 uitkomt, dan mag hij niet, mee... niet meedoen. Nee. Okay. Dus, uh, maar uh, ja, dus de smaak die ik erbij kreeg, bij de beelden die ik zag... dat, dat is uh, ja, tranen met tuiten. Sandra Bullock speelt de rol van moeder. Serieuzere rol voor Sandra. En uh, ja, goed, uh, ze heeft de Oscar binnen... dus die gaat ze hier ook weer niet voor krijgen. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig, want ik vond het een prachtig boek. En ik ben heel benieuwd hoe ze het verfilmd hebben. En de laatste... En uh, ja, da, ja, ik kan het ik kan niet aan... Over twee maanden zijn die Oscars, 26 februari. Uh, Glenn Close, die uh, speelt de hoofdrol in de film Albert Nobbs. En uh, we hebben het in het verleden gezien: hè? Je krijgt als acteur krijg je Oscars als je uh, of uh, iemand speelt met een, met een ziekte of met een, met een aandoening. Uh, My Left Foot, uh, Rain Man, nou noem maar op, al die ja. acteurs die uh, hebben dat soort dingen gedaan. En um, uh, Albert Nobbs, dat is de naam van het personage. Dat is een uh, in de 19e eeuw speelt. Ze en Glenn Close speelt Albert Nobbs. En dan denk ik Glenn Close, Albert Nobbs, maar uh -huh. nou, zij speelt een, een, een vrouw die een man speelt in een uh, hotel, Een soort, soort opperbutler. En uh, dat, die rol houdt ze al 30 jaar vol. Maar ze zit nu gevangen in de eigen creatie. En de reden dat ze dat deed, is vrouwen die konden moeilijk aan werk komen. En armoede in Ierland, dat speelt zich in Ierland af. Dus ze heeft een, een mannenrol aangemeten om werk te krijgen. En om dus zo haar hoofd boven water te krijgen. En uh, ja, nou, na dertig jaar uh, uh, ja, gaat dat knellen. En loopt ze vast in haar leven, want wie is ze nou? En komen mensen erachter of ze, dat ze een vrouw is en geen man? En uh, Het bijzondere aan dit verhaal is dat uh, Glenn Kloos zelf die, film, of die rol al speelde op het toneel. Oh. Al 30 jaar geleden, begin jaren 80 mm -hmm. al. En uh, daar toen al heel veel uh, lof mee oogde. En ze is al 20 jaar bezig, geloof ik, om die film eindelijk verfilmd te krijgen. En nu is het dus gelukt. Ze heeft het ja. niet zelf, uh, zelf geregisseerd, geregisseerd hoor, maar zij heeft er heel dwingende kracht achter om dat ja. verhaal te vertellen. Dus ik ben daar toch wel heel bijzonder. Want ja, Glenn Kloos. Niet de minste actrice. Nee. En als die iemand zich zo lang inzet om iets verfilmd te krijgen... dan moet het toch wel een bijzonder verhaal zijn. Dus ik ben daar heel benieuwd naar. Geregisseerd, dat vind ik ook wel bijzonder... en dat ga ik nog even noemen door Rodrigo Garcia. Die heeft eigenlijk alleen nog maar tv-series en tv-films verfilmd. Maar hij is de zoon van Gabriel Garcia Marquez. En dat uh, ja, vond ik toch wel even bijzonder. Ik kwam ja. er tegen. Hé, hey, wat grappig. Dus uh, ja... Uh, even recapitulerend. Precies, de films voor uh, ja, de, de komende maanden. Hè? De, ja. de, de voorjaarsfilms van 2012. Ja, dat zijn uh, allereerst de uh, rond historische figuren uh, gemaakte films. J. Edgar, over J. Edgar Hoover van Clint Eastwood. The Iron Lady. Ik zal ook even de, de, de, de datum erbij zetten. 6 ja. januari, aanstaande donderdag. Ja. Uh, J. Edgar. Uh, een week later, The Iron Lady... Uh, Meryl Streep, uh, fantastisch als uh, Margaret Thatcher. Echt uh, het accent en de houding, helemaal getroffen. Uh, dan uh, een paar weken iets later My Week with Marilyn, over een uh, romantische uh, escapade van een jonge acteur met Marilyn Monroe eind jaren 50. Hugo, uh, diezelfde dag, ook 26 januari. Prachtige 3D-familiefilm van Martin Scorsese. Nou, dat is al bijzonder, want die man is alleen maar van dood en verderf, hoofdzakelijk. Mm -hmm. Um, dan Spielberg, 2 februari, uh, War Horse. Uh, episch drama over een jongen die zijn paard achterna reist in de Eerste Wereldoorlog. The Descendants, een bittersoet drama van Alexander Payne van Sideways... met George Clooney in de hoofdrol. Uh, die komt op uh, 2 februari ook. Uh, Extremely Loud and Incredibly Close, het verhaal van Jonathan Safran IV met in de hoofdrol Tom Hanks en Sandra Bullock... en Thomas Horne als de jongen die op zoek gaat naar de sleutel... Die zijn vader heeft achtergelaten. En Albert Nobbs. Glenn Close in, een, in de rol van een vrouw. Die een man speelt in het 19e eeuwse Ierland. Om het hoofd boven water te houden. En daar langzaam kapot aan gaat. Drama. En dat was het. Robert Kamer, hij uh, besprak de films, uh, de, de eerste films voor de eerste maanden van 2012, uh, wat er allemaal aankomt in uh, de bioscoop. En nou, uh, denk ik dat Reinhard Oerlemans, die komen hier straks misschien nog wel tegen in de Nacht van het Goede Leven, met 20 miljoen en die geeft hij aan jou. En wat voor film ga jij dan maken? Poeh! Waar zal dat over gaan? Oh, uh, ik heb een ideetje, dat ga ik niet over de radio gooien. <laughs> Maar ik heb ooit een keer uh, gedroomd over... en dat nou goed, misschien kan... Uh, kan als, als dit niet waar... Oermans luisteren, <lacht> Als je nog eens een keer iets groots en meeslepends wil maken... er is in uh, 69 na Christus... was er het vier keizerjaar, Toen waren er vier keizers in, in het Romeinse Rijk. En toen was er ook de Bataafse opstand. Hier in Nederland. Ja. Onder, leiding, onder leiding van Julius Civilis... Niet verkeerd uitspreken, want dan krijg je Civilis. Julius Civilis uh, was een Batavier. Die, was, uh, die had dan wel een Romeinse naam, dankzij zijn vader. Hij leidde de Batavierenopstand. En hij maakte het de Romeinen bijzonder moeilijk. Tot in Frankrijk. Groots, ik zie al grootse vuren in grootse wouden. Gro veel Romeinen, 3D. Ja, ja. Oerlemans <laughs> verfilmen. Ik zou, het, ik zou het gewoon doen. Robert, dank je wel. There's nothing to it. There is no life I know to compare with your imagination. Living there. nothing